Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het zoeken naar overlevenden na de zware aardbeving in Tibet is gestopt. Bij die aardbeving afgelopen dinsdag in de buurt van de Mount Everest kwamen er zeker 126 mensen om het leven. 188 mensen raakten gewond en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de focus ligt nu op het helpen van de getroffenen, zegt het Rode Kruis. Het is steenkoud, vooral s'nachts wordt, uh, wordt het echt heel erg koud. Dus wat heb je dan nodig? Tenten, warme kleding, uh, bedden. Mensen zijn natuurlijk hun huizen uitgegaan, er zijn, uh, zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. En de omstandigheden zijn ook voor de hulpverleners pittig, want in dat gebied zijn nauwelijks wegen. Door de aardbeving in Tibet zijn zo'n 45.000 mensen dakloos. Op een migrantenboot die op weg was naar het Canarische eiland Lanzarote... is een baby geboren. De route naar de Spaanse eilanden is gevaarlijk. Vorig jaar zijn er tienduizenden mensen overleden of vermist geraakt. En de bevalling was in een overvolle boot met zo'n 60 mensen daarop. Moeder en kind zijn met een helikopter naar het ziekenhuis toegebracht. En ze maken het goed. Een Duitse vrouw is op het vliegveld van Hamburg gepakt... met 90 kilo aan Dubai-chocoladerepen in haar bagage. Ze probeerde 460 repen van 200 gram het land binnen te smokkelen... En de vrouw had alles in drie koffers gestopt. Volgens de Margeuse in Duitsland wilden ze de importheffing ontlopen en een handeltje beginnen. De vrouw zei dat ze in het buitenland 4,60 euro per reep had betaald. En in Duitsland kostte die dingen zo'n 25 euro per stuk. De vrouw is niet opgepakt, maar moest al die chocoladerepen wel inleveren. En de spits Sebastian Haller is al bij het stadion van FC Utrecht. om zijn terugkeer bij die club helemaal af te ronden. Tegen R2 Utrecht zei hij dat zijn overstap voelt als thuiskomen. Het is nice to be back. is yes. like right home. Ja, kort maar krachtig. De Ivoriaan speelde tussen 2015 tot 2017 ook al bij FC Utrecht. Met weer en nog vanmiddag is er vooral veel zon. met langs de kust nog wel kans op het regenbuien. Het is 1 graden in Limburg tot 6 graadjes in het westen. En vanavond komen hier opnieuw pittige buien aan. En kan het weer glad gaan worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knopen met de Amstel staat 8 kilometer. Die doet er een kwartier langer over. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Holendrecht en Amstelveen. 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM.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 really gets me down i see nothing wrong spinning myself around Sick. Yeah.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 ZFM. Ik denk wel eens aan Monika, die woonde in de straat op nummer 7.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 langs het huis op nummer 7. dat was het huis van Monika maar niemand wist of ze was gelever we vonden het was spannend want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was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 Soms dan leken of ze bijna zat te dromen. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en over oh ouders gingen scheiden. Maar Monika, die haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden.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 Again. You always let my way I hope it never comes a day No matter where I go I always feel you sore Cause you're to do my brain I think it's time to find a new relief really